9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Wetenschap, humor en sportliefhebbers aan tafel. Zoals altijd Henk Lubberding over de toeretappen van vandaag. En Nederlandse Kamerleden bezochten Timo Schenkel. Is het nieuws van NOS. Hier is Raymond Serré. Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd de DNA van een ongeboren baby te analyseren door bloed van een zwangere vrouw af te nemen. De methode kan in de toekomst een alternatief zijn voor vruchtwaterpuncties, zo schrijven ze in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Een soortgelijke test werd vorige maand ook gemeld, maar daar was ook het genetisch materiaal van de vader bij nodig. De test is nog niet betrouwbaar genoeg om in de praktijk te gebruiken. Vruchtwaterpuncties kunnen leiden tot een miskraam. Abfacabo FNV gaat na de zomer actie voeren voor een betere CAO voor zorgpersoneel. De vakbond heeft de onlangs afgesloten CAO voor verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorg niet ondertekend... en voelt zich dus vrij om actie te voeren. De bond zegt dat 96% van de medewerkers van verpleeghuis en thuiszorg de CAO afwijst. Volgens Abfacabo blijkt uit de CAO geen waardering voor zorgmedewerkers. Wat de acties inhouden, is nog niet bekend. De Afra-Kabo-leden hebben een eigen akkoord voor zorg samengesteld. De hoofdpunten erin zijn: minder werkdruk, minder flexibilisering en meer waardering.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 Duitsland heeft zijn huishoudboekje waarschijnlijk eerder op orde dan gedacht. Volgens de jongste prognose daalt het begrotingstekort dit jaar... tot ongeveer 0,5 van het bruto binnenlands product. Eerder werd nog van een dubbele uitgegaan. De gunstige cijfers komen door de groei van de economie en van de arbeidsmarkt. En dan het weer. Vanavond vooral in het zuidwesten kans op een onweersbui. Morgen in het hele land stevige regen en onweersbuien mogelijk met windstoten. Het wordt dan tussen de 23 en 27 graden.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 Op tafel Jack Spijkerman en ook Duc de Terpstra. En de PR-man van de wielerploeg Lotto Belisol kan feest vieren. Groot ook voor Jos Engelen. Hij zocht mee naar het Higgs deeltje. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Eerste bezoek aan Julia Timoshenko. Ja, de TK is voorbij. Voetbalteams en supporters zijn weer thuis weg uit Oekraïne. Maar oud-premier Julia Timoshenko, die zit nog steeds vast. Ze is veroordeeld voor corruptie. Maar op die veroordeling is internationaal veel kritiek gekomen. Het Tweede Kamerlid van het CDA, Koskoen Tjurus, bezocht Timoshenko vandaag... namens de OVSE, de Veiligheidsorganisatie van Europa. Meneer Tjurus, goedenavond. Een hey, goede avond. Ja, Timoshenko is uh, ernstig ziek, heeft een hernia. Mocht lange tijd niet naar het ziekenhuis. Uh, hoe is het nu met haar? Ja, ik heb haar dus in het ziekenhuis van Kargif uh, uh, opgezocht. En dat is een ziekenhuis voor spoorwegarbeiders. Uh, mij, mij is verteld dat dat het beste ziekenhuis is, met name voor uh, kwalen als hernia. Nou ja, wat ik aantrof, ik dacht uh, aan te treffen een mevrouw Timoshenko achter een tafel. En dat we daar met mijn geliefdier en onze tolk eh, nou, een uur minstens zouden praten. Maar zij lag gewoon in bed. Dus je komt dan wel raar binnen. Iemand die ligt in bed. Eh, met, eh, of onder de pijnstillers. En in een heel klein kamertje, ontzettend warm. En dan zat ook iemand van ja, de politie of de veiligheid eh, zat daarbij. Ja, dat is dan toch wel een wat, wat rare binnenkomst eerlijk gezegd. Ja, ik kan me voorstellen. Welke indruk maakte zij op u? Nou, zij heeft toch een hele behoorlijke indruk gemaakt. Want we hebben daar een bijna twee uur met elkaar gesproken. Ze heeft heel uitgebreid gepraat... en gezegd hoe die zaak nou tot, haar, tot stand is gekomen. Volgens haar natuurlijk. En dat het dus echt een de politieke uh, ja, afrekening is. Een politieke zaak is. Want zij zegt, nou ja, ook als je de wetten en het verdragen erop naslaat... ik was gewoon gemachtigd om te onderhandelen. En dat je misschien achteraf zegt... ja, die prijs was te hoog of te laag. Ja, dan kan je uh, maximaal misschien zeggen... slechte deal. Maar dat is niet strafbaar. Dus ik heb ook doorgevraagd... naar nou, wat betekent dit... Uh, zij is nu in cassatie, maar die cassatiezaak wordt elke keer uitgesteld en zij vermoedt dat daar ook een beetje achter zit om haar weg te houden van de verkiezingen van 28 oktober. Maar ze is strijdlustig. Ja, zo, uh, zo klinkt ze in ieder geval wel. Waar heeft u verder ja. nog, behalve uh, de rechtszaak met haar over gehad? Nou, ik heb uh, het gehad met haar over wat moet er nou in, in Oekraïne gebeuren. Zij vindt toch dat de rechtsstaat met name ook die juridische infrastructuur, die moet echt worden, worden aangepakt. Er zijn wel wat stappen gezet. Zo is er een nieuwe strafprocesrecht uh, gemaakt. Dat biedt wat kansen, maar als je het over het geheel bekijkt, ja, als je dan haar verhaal ook hoort hoe de verwevenheid tussen politiek enerzijds, uh, het bedrijfsleven, uh, de rechterlijke macht, nou dan, dan ga je oren daar toch wel van, van klapperen. Uh, maar ja, goed. dat zijn de zorgen die ik ook aanstaande vrijdag uh, bij de parlementaire assemblee ga verwoorden. De zorgen van, uh, als uh, Oekraïne vrijwillig die, die uh, waarden en normen van de OVC heeft uh, onderschreven... dan moet daar echt werk wo wo wo wo worden gemaakt van democratie en mensenrechten. Ja, voorafgaand aan het uh, EK voetbal, dat was in Polen, maar natuurlijk ook in Oekraïne... was er uh, veel aandacht voor haar zaken. Er waren zelfs uh, roepen om uh, niet te gaan aan uh, Nederlandse politici... Um, is ze bang dat de aandacht voor haar zaak nu weer verslapt? Nee hoor, nee, dat, is, dat is absoluut niet het geval. Ze heeft op enig moment over de EK gehad. En dan met name om, uh, om, dat, uh, om te vertellen dat ze ontzettend onder de indruk was van de Oranje supporters. Dat heeft echt wel uh, hier iets achtergelaten. Daarover verder heeft ze niet gesproken. Ja, ja dat, dat is dan... Dat was als, Alleen die supporters, dan ik, precies. Ja. de supporters, ja. Precies. Nou, breed breed, breed, breed, breed heb ik dat gehoord. Uh, gisteren is bijvoorbeeld de voorzitter van de, van de parlementariërs van de NAVO... die voorzitter is hier geweest. Dus zij blijft echt wel vechten voor haar zaak. Uh. En zij zit uh, ook uh, nou ja, regelmatig mensen die haar, uh, haar bezoeken. Maar de setting waar ik in terecht kwam... ja, dat was toch, toch iets wat ik niet had verwacht. En ze heeft wel indruk op mij gemaakt. En ik zal dat ook verwoorden in mijn rapport uh, aanstaande vrijdag en zaterdag. Ja, u, u had het al over die aankomende verkiezingen in Oekraïne even kort. Ja. Uh, gaat ze daar aan meedoen of niet? Ik heb dat gevraagd, maar daar gaf ze toch wel een politiek antwoord. Uh, in de zin van, ja, ik weet het nog niet, het kan, het kan nog niet. Maar ja, even feitelijk, als je, als je opgesloten zit, als je in de gevangenis zit... ...zij zit nu in een ziekenhuis, afgesloten afdeling, echt met, met, met scans en dat soort zaken... ...waar je doorheen moet lopen. Ja, kijk, als je daar zit uh, en je wordt daar gehouden, kan je ook geen campagne voeren... ...en de facto betekent dat je niet mee kunt doen. Ja. Dus, uh, en zij heeft ook de indruk dat alles op alles wordt gezet om dat zo uh, te houden. Ja, wordt een uh, wordt een lastige zaak in ieder geval. Uh, bedankt Koskontjurus, uh, Tweede Kamerlid van het CDA. Jack Spijkerman. Dat is Jack, hè? Niet Jack, hè? Dat is een beetje onduidelijk. Ik heet officieel Jacob Dirk... maar op het geboortekaart staat, we noemen hem Jack, J-A-C-K... Hm. Uh, Jack op zijn Engels. Maar bij navraag uh, aan mijn uh, moeder toen ze nog leefde... van waarom staat dat eigenlijk, zei ze... dat heeft je vader gedaan, maar ik weet het eigenlijk niet waarom. <laughs> dus het <laughs> is een onopgehelderde zaak. En waarom Ja, dan? zelfs uh, leerlingen en zo noemen we hem altijd Jack. Dus het zit er een beetje tussenin. Wil je Jack, je Jack zeggen? Gewoon? Uh, uh, ja, Jack. U, Jack. u vind ik ook goed. Uh, <laughs> uh, uh, gisteren die twee uh, PVV-kamerleden. Dat hebben je yeah. ongetwijfeld gevolgd. Ja, goed hè. Zat je toen te balen dat je geen satirisch programma had... <laughs> nee, nee, dat niet. Maar ik vind het, da da alleen al daarom moet de PVV met, laten we zeggen, een zeteltje of zes... altijd in de kamer blijven voor dit soort dingen. Dat verlangt tot jij weer het hier. Dat je van. toch niet? Dat is toch... Ja, het is onvoorstelbaar. Zo. Maar ging het niet jeuken bij je? Nee, daar... Is dat er een beetje uit inmiddels? Nou, je moet nooit terug verlangen naar wat je gedaan hebt. Maar ja, dat, dat, dat hebt. mag toch best? Want, maar nee, dan, dan word je heel erg ongelukkig van. <laughs> Het was een fantastische tijd met kopsprekers. We hebben hele mooie satire gemaakt. Er komt vast alweer een satirisch programma. Misschien ga ik nog wel weer een satirisch programma doen. Uh, dit leende zich heel erg voor uh, uh, Owen Schumacher en Paul Groot en de Erik van Muiswinkels en Mike Boudes om uh, die persconferentie even na te doen. Maar die, die jongens die zitten nu tegenwoordig bij Matthijs hè, op vrijdag. Uh, ja. Bijna dezelfde, dezelfde club en een deel zit bij Paul de Leeuw. Ja, die hebben nu geen uitzending, maar die zullen straks genadeloos weer toeslaan, denk ik. Ja, streelt het je wel dat een groot gedeelte van die onderdelen die er vroeger in zaten... toch in Absoluut. andere programma's terug te vinden? Ja, ik bedoel, Matthijs heeft de fragmenten meteen overgenomen. Groot gelijk, want een leuker kun je ze bijna nooit krijgen. En het hele land tip je. En Owen en Paul, die waren al weg, die zaten al bij de Afro. Maar dat ze nu weer cabaret doen. Ze doen het met mijn oude regisseur, waar ik ook nog veel mee werk. Ja, ik vind het hartstikke leuk, prima. Wat doe je nu eigenlijk? Nu? Ja, uh, ja vakantie nu, maar ja, nee, wat is het nee, nee, in de... Uh, nee, ik, ben, uh, ik heb natuurlijk twee programma's bij, bij RTL, Wat is in Nederland en waar? Wij zouden eerst van half augustus tot half september uh, Wat ze in Nederland gaan doen. Uh, in verband met de verkiezingen. Dat is om wat voor reden dan ook niet doorgegaan, helaas. Maar daar gaan we straks weer een serie van maken. Ik ben nog steeds met een paar mensen aan een, een comedy aan het schrijven. Dat doen we op ons gemak. Het, het dreigt wel leuk te worden. Wat is het voor iets? Hij heet uh, Lachenijbrood. Kennen jullie die uitdrukking? Wie nee. weet wat dat voor... Nee. Is? Lachen, naar lachen naar je brood. Na of naar? Naar. Als je een restaurant hebt en de ober moet opdienen... dan wordt het tegen een groepje, je moet lachen naar je brood. Dus lachend opkomen met je eten. Ah, oké. Okay. En oh, de oh. comedy van ons speelt zich af in een theaterrestaurant. Ik vond het een mooie titel. Dat is een oudwetse term. En wie, ja. met, met wie werk je daar? Oh, met een aantal vrienden zijn we aan het schrijven. We hebben een aantal afleveringen geschreven. Het is een theater... Hebben wij die vrienden ook? De, of? De, de, de, nee... Maar ik heb het er met Kees Prins wel al over gehad. En die was jaloers dat we deze locatie hadden genomen. Okay. Want een theaterrestaurant kan alles. Je kunt er en eten, en er zijn optredens. En misschien is het wel verhuurd voor een begrafenis. En iemand komt het hicksdeeltje daar uh, aansleggen. <laughs> of de nieuwe dampen staan. <laughs> maar wordt het politiek of maatschappelijk? Uh, uh, nee, nee nee. het is uh, voornamelijk heel veel, uh, heel veel lachen. Een echte comedy. En daarnaast, met een paar mensen aan het brainstormen over een... Uh, een, uh, een satirisch programma, en dat kan wel een jaar duren voordat we dat gaan doen. Maar je moet dan iets nieuws vinden. Je moet niet weer kopsprekers doen. Die fout heb ik gemaakt bij Talpa door daar koppensnellers te gaan doen. Want een kopie was van kopsprekers, eigenlijk te doen. Maar duurt het zo lang dan, het bedenken van een goed satirisch programma? Nou, een jaar? je hebt. Uh, nee, dat, nee, op zich niet, maar dan moet het ook weer in, in, het, in het schema passen. Het, het probleem is, er is maar een beperkte groep cabaretiers... die dat kunnen. Het is maar niet dat iedere cabaretier dat kan doen. Dat zag je nou afgelopen zaterdag weer op campus die een satirisch programma doet. En dan denk ja. Het is ongelooflijk belangrijk dat je een clubje hebt... die voor elkaar willen gaan en ook de hele week eraan willen schrijven. Voor overtuiging moet je erin gaan. Nou ja, en veel tijd erin steken. Het heeft ja. uh, kopspijkers, kosten echt veel tijd. De jongens zaten elke dag om elf uur s morgens, uh, in hun ruimte... te schrijven tot s middags 3 uur. Dan moesten ze weer naar Groningen of naar Delfzijl om op te treden. En dan de volgende dag om 11 uur er weer zitten. Maar het is niet, niet alleen een tijdding natuurlijk. Want het, is, het is, heeft er met smaak te maken. Het heeft met gevoel voor humor te maken. Tuurlijk, te maken. en een club. En, en er zijn nu veel programma's al waar het gebeurt. En, en je kunt me niet onbeperkt zeggen... Die cabaret, niet iedereen is daar geschikt voor. Je moet echt een leuke club mensen bij elkaar zien te krijgen. En dat is me gelukkig een aantal keren gelukt. Ja, nou, de, de, kan jij mij proberen uit te leggen hoe moeilijk is, het is... om een goede grap te bedenken? Het is het moeilijkste wat er is. Je moet... Je moet het, het, het, ik roep ook altijd... Veel in kleine zaaltjes staan. Iedere al die mensen die zomaar op tv denken... wij gaan nu leuk zijn. Of op de radio. Waar je ja, nog kun, kun je hem bedenken? Kun je hem bedenken, een, een grap. Uiteindelijk Mo moet dat wel, niet ja. Zo, als het idee van Hicks moet dat niet zo... Nee, <tacht> nee, nee. Kijk, Wandel je in de tuin en zo. Nee, op een gegeven moment ga je... als ik naar mijn theaterprogramma kijk... je gaat zitten en je gaat schrijven. En Echt? dan schrijf je ergens naartoe... en dan ontstaan grappen bij kopspreker. Zitten jongens om de tafel, er komt nieuws. Uh, persconferentie of de PVV heeft nu voorgesteld... Uh, Boeven moeten in een roze pak de weg gaan schoonmaken, ja. zoiets uh. ja, en, en aan een ketting ook en dan zie je ja, aan een ketting. En dan zit je met vijf man en dan komt de ene grap naar de andere... net zolang tot de goede grap er is. Maar ben jij in een heel ander type uh, cabaret terechtgekomen? Want als ik geteelde. de associatie kreeg uh, met jou van een aantal jaren geleden... dan was dat heel politiek, het was heel maatschappelijk. Uh, Nog steeds. Uh, ja, maar ik vind het toch minder politiek. Ja, ja bij, bij Echt Waar is er minder politiek. Ja. Dat, dat is echt uh, uh, een programma wat om de lol gaat. Om, om veel lachen met Thijlen met en Ruben. Maar waar voel je je nou het meest verwant bij? Mee? Uh, oh, ik heb met allebei. Ik heb met Thijlen en Ruben... Uh, een aantal keren ben ik met ze meegaan theater in, omdat ik hun werkwijze, dat stand-up uh, comedy, een beetje wilde leren en hoe zij werkten. En dat vond ik fantastisch om te doen. Dat is niet vergelijkbaar met als ik nee, met Erik van Muiswinkel werk. Of met, uh, dat zijn echt verschillende dingen. Maar ik kan me bij, bij Wat Verneel ben ik op een gegeven moment weer met Peter Heerschop gaan werken. Kun je wel weer wat meer politieke grappen kwijt. Ja. Ja, ik vind, het, ik vind het allemaal leuk om te doen. Maar die, die ervaring met, met, met politieke grappen is natuurlijk rond de opkomst van de PVV. En, en, en, en Fortuin was natuurlijk ook een pittige tijd. Um, Fortuin is echt. Dat was voor even. jou? Ja, toen. Um, kijk, we maken over iedereen grappen. Er we werden over iedereen grappen gemaakt. Maar zodra je aan uh, uh, rechtse mensen kwam. dan kreeg je uh, op je donder. kreeg je mailtjes. die moest dood. Hetzelfde als uh, 100 grappen over Ajax, Ik hoorde niks. Eén grap over Feyenoord. en je kreeg weer mailtjes. dat je dood moest. Fortuin. maakten we net zoveel grappen over. als over Wouter Bos. als over. Uh, nou ja, noem ze allemaal maar op. Maar uh, toen werd hij vermoord. en toen hadden wij het gedaan. Dus ik heb drie maanden. Uh, met bodycards moest ik de deur uit. Uitzendingen stonden acht bodycards in het uh, pand. Alleen maar bedreigingen met de dood. Ik vond dat een. Sorry voor het woord. Ja. Ja. En op een gegeven moment na drie maanden heb ik gezegd: nu wil ik geen, niet meer met bodycards te doen. Anders durf ik straks nooit meer zonder bodycards straat op. Dus het, het moest weg. Maar ja, de politie patrouilleerde rond mijn huis en bij Marcel van Dam en Paul Witteman natuurlijk ook, want wij hadden het gedaan. Maar was die dreiging echt zo? Dat de politie adviseerde ons uh, dat heel? te doen. Ja. Nou ja, je weet nooit. Kijk, mensen die mensen, je weet het niet, maar ik heb ook de brief met kogels gehad. Uh, alleen, ja, wij hielden het altijd uit de pers die jongens... En een brief met, met, met, met scheermesjes erin. En, uh, maar heeft de politie wat tegen kunnen, kunnen houden? Nee, je, kan het, niet, maar... je kan niks tegenhouden. I het, het zijn gekken. Is dat, dat ook de reden op. dat wat, wat, wat, wat Doekle zegt... dat je misschien iets minder uh, politiek scherp... Nee, nee, nee. Ik, heb, ik, ik maak nu een ander soort programma's. Maar als ik weer een compleet satirisch programma maak... maak je weer dezelfde grappen. Maar ja, je wordt wel een beetje voorzichtiger. Ik bedoel, uh, het eeuwige dilemma, hè? Theo van Gogh. Uh, en wanneer maken we grappen over, uh, uh, over moslims uh, uh, en wordt je enzo bedrijf? God, wij hebben natuurlijk ook de, de, de Hells Angels binnen gehad bij Kopspijkers. En die hebben ook Peter uh, gepakt. En uh, dat was ook Peter vrij heftig. En dan kijk je toch de volgende keer, denk je... nou. Je wordt wel iets voorzichtiger. Je gaat niet met een groot bord lopen. Kijk jongens, ik ga nu een grap maken over. En, nou ja, dat wordt, dat wordt nee. bij, bij het bedenken van de grappen wordt er minder spontaan door de mensen aan tafel gelachen. als je een grap over de als eenzels maakt. <laughs> nou, ja, ik bedoel, je dit, wordt wel voorzichtiger. De, ja, je, je, hebt, dit, je wordt ingeperkt in je creativiteit een klein beetje. Is dat ja, het door, door bedreigingen wel, ja. Ja, ja dat is natuurlijk een hele discussie onder de cabaretiers geweest. En uh, uh, ja, wanneer durf je nog wel wat te zeggen en wanneer niet? Ik wil niet dood. Laat ik dat even vooropstellen. stellen. Ja. Ja. Trouwens, uh, van, <laughs> heb je het gehoord van van Persie? Ja. Ja. Die uh, wil niet verlengen bij Arsenal. Ja, laat hij eerst eens doelpunten gemaakt in Nederland zelf al, voordat hij zich daarmee bezighoudt. Ja. ja. ja hij, hij wil weg daar. Dat is duidelijk. Dat, uh, ja. ja. Via een omweg wil ik naar Ajax namelijk. Dat, uh, ja, voelt me raak op. Ajax, oh. gaat, er, Ajax ja. gaat er niet aannemen. Nee, nou ja, goed. Nee, dat had ik ook niet verwacht. Nee, nee. Hij heeft ooit gezegd dat hij zijn carrière of bij Excelsior... of bij Feyenoord wil afsluiten volgens ja. mij. Ja. Dus daar gaat er bij Ajax niet worden. Maar heb je het gevoel, want je bent natuurlijk Ajax ziet in ha ja. hart en ook in Hieren, denk ik. Lid van de Vereniging. Lit. Je wil nog wel opstaan mee. als Kruifroet roept uh, ja. dat het anders moet. Um, is de Ajax selectie compleet? Nou, ze zijn weer allemaal geblaseerde. Uh, Boerichter heeft het weer in zijn rug, boorlezen. Ja, Boerichter is uh, van de training uh, weggegaan gisteren uh, oh. om een scan te laten maken. En uh, Borleysen is ook weer geblesseerd. Dus daar word je al nu zo heel erg vrolijk maar van. Ja, het goede nieuws is dan weer wel dat Elhan de waarschijnlijk weg is. Oh, dat waar? Dat heb ik even gedaan. Ja, Fiorentina waarschijnlijk oh, toch, toch. Nou ja, dat is <laughs> natuurlijk ook een soopverhaal. Ja, ik hoop dat er nou rust komt. Ja. Ik bedoel, ik, uh, ik heb nooit onder stoel of bank gestoken... dat ik een beetje gek word van uh, de adviezen van Kruijf. Wat er nu weer bij Neil zelf al gebeurt, vind ik vrij ernstig. Dat er meteen gezegd is, Louis van Gaal kan niet... want het kamp Kruijf is het daar niet mee eens. Nou zegt zo de mythe op. En het heeft dan te maken met het feit dat de KNVB gelieerd is aan uh, de Foundation. Hoe, hoe, hoe kom jij zo... Um, um, ik spreek veel mensen. ...tegen Kruif. <laughs> ja? Nou ja, omdat ik vind dat Cruijff zich met voetbal absoluut moet bemoeien. Maar met de organisatiestructuur vind ik dat er veel kapot is gemaakt bij Ajax. Er zijn al 35 mensen eruit daar. De medische staf is nu in zijn geheel weg. Uh, Danny Blind afgeserveerd, Van Gaal afgeserveerd, Edgar Davids afgeserveerd. Zijn dat geen iconen dan? Ik vind het... Echt echt verschrikkelijk. Doek en daar heb ik mijn mond de ook op gedaan. Het, uh, sportbestuurder. hoe kijk jij naar zo'n club? Ja, ik vind het uh, onthutsend wat daar uh, de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. En uh, nou, Jack die, uh, die zegt eigenlijk heel uh, scherp dat Cruijff daar een hele belangrijke rol in uh, heeft vervuld. Maar het is niet alleen Cruijff, maar ik vind het vooral de conctie die met de Telegraaf is gemaakt. Natuurlijk. En dat uh, Ja, de Groot. Dat ja, groot daar, uh, de twee hebben, het met uh, die hebben een ongelooflijk grote invloed op datgene wat er bij de club gebeurt. Hey, sterker nog. Uh, bij, bij, bij, bij, de de de bij de ledenvergadering. Bij de ledenvergadering zit de vader van Jaap de Groot. Ja. Die zit ja. dat allemaal meteen door te geven wat daar gezegd wordt. Ja. Nee, Maar als je, als, je, als je het boek van uh, jullie collega leest... Ja. Dan, ja. Wat, hoe heet je? Menno Men Men Men Men de Geland. Menno de Geland. Ik vond het een buitengewoon fascinerend boek. Maar dat het geeft een ontluisterend beeld geeft van wat daar bestuurlijk allemaal gebeurt. En het is volstrekt onmogelijk om daar als bestuurder overheen te blijven. En natuurlijk is het zo dat uh, sporters invloed moeten hebben op het beleid van de club. Maar tegelijkertijd is mijn ervaring bij de KNSB ook dat uh, heel veel topschaatsers uh, vooral affiniteit hebben met de sport. Maar als het gaat om besturen... dan uh, is dat een andere discipline, een andere tak van sport. Mm. En die kunst hebben ze bij Ajax in ieder geval niet verstaan. Schrikkelijk. En dat, dat reuze mensen afserveren. Ik, kan, ik ben daar echt verschrikkelijk ja, booswoorden. Ik maar, heb er wat van gezegd. Maar de jij, de jij, jij hebt er wat van gezegd. Ja. Maar waarom zijn er dan zoveel andere mensen die er ook wat van zeggen? Is dat op puur de, de een of de manier is men toch bang voor de groep van Cruijff. Ik heb een keer een stuk in het Parool geschreven... wat er echt op neerkwam van... Cruijff bemoeien met voetbal, prima, maar... Dat moet je niet doen. Nou, dan moet je dood als je dan de ingezonde brieven ziet. Ja, maar wie, wie, wie mee durft dan, te bemoeien? Wie, wie, en wie is dan bang voor de club van. Je, je zegt ze zijn bang. Wie zijn nee, nee. Nou, ze? Ja, dat is het. Er denk erom. Nee, je hebt uh, Jaap de Grote Telegraaf. Je hebt Johan Derksen, uh, VI. En je hebt Jek van Gelder, uh, Studio Sport. Allemaal, die mogen allemaal Johan zeggen. Ja, daar hoor ik zelden een kritisch geluid. Daar hoor je nooit een kritisch geluid. Nou, dus dat de NOS dat heeft toch regelmatig ach, een kritisch, kritisch geluid laten horen. Nou, ook beperkt, hoor. Maar dan, dan dat beïnvloedt de massa enorm. En die massa gaat roepen in plaats van Joden, Joden zijn ze. Johan, Johan gaan roepen. En ik heb ook groot respect voor Johan, de voetballer. Maar niet voor Johan, nou, de organisator. Waarom wil, jij, waarom wil je zo graag dan een ingezonde brief in het parool? Nou, op een gegeven moment denk je er moet ook eens toch een ander geluid uh, te horen zijn. Dus ik schrijf een ingezonde stuk. Dat ik, dat ik verschrikkelijk vind dat zoveel mensen maar afgeserveerd worden. en weg moeten. Danny Blind deugt daar niet meer. En denk ik: Godver... ik Gaat vind... het hier over mensen met belangen of gaat het hier over mensen met ego's? Jozef, dat, dat, de... Jozef, ego's. Heel, dat is heel moeilijk te volgen: hoor. ego's. Ego's en dan en, en, en mag je Johan zeggen. En, en, uh, maar ja, ik, ik, ik weet zo langzamerhand ook niet meer of de denkwijze van Kruijf wel helemaal klopt. Is die Nederlandse voetbalschool, dat is nu toch op het EK wel gebleken. Dat, mm -hmm. dat is verleden tijd. Het moet anders. Het moet dat echt anders. Man. En ik ben niet tegen Kruijf, ja. maar... Ik ben tegen het feit dat er maar mensen afgeserveerd worden. Maar wat interessanter vind ik al. De denkwijze van Cruijff. Cruijff wat, is, wat is dan die denkwijze van Cruijff? Dat, ja, is mij dan dat noem, er, alleen maar, er alleen maar voetballers daar het uh, voor het zeggen moeten hebben. Wat nou, ik gek vind. Ja. Dat we... kan toch bij een beursgenoteerd bedrijf niet lijken. Alsmaar moest Chola Ling erin. Die pillendokter. Die moest oh. alsmaar de baas worden. En nou, Wat heeft Chola Ling dan helemaal gedaan? Behalve spelers uh, in Nederland gestald die onder ja. zijn contract waren. Ja. We hebben hier uh, Zit ik me ma toch op te vinden? Marco Hel ook. Om een vrije avond. Ja. <laughs> je hebt een vakantie ook. Ja, en ik ben van wat ma Marco Hel is, is uh, PR-manager van Lotto Beisel, maar ook Lector Sportmarketing Communicatie... aan de Vrije Universiteit in, in Brussel. Wat, wat uh, het imago van Ajax? Dat is wel gekelderd, natuurlijk. vooral in het ja. buitenland. Hè? Laten we eerlijk zijn. Dit heeft imagoschade uh, doen lijden aan de club natuurlijk. Dit is logisch. Hè? Dus je kan je voorstellen dat Ajax een stuk minder gewild sponsorobject is. Nou, dat is logisch. Ja. Daar wil je je niet mee associëren. Hè? Dus als je je associeert met een bepaalde club. krijg je imagotransfer. Nou als het imago van Ajax zo keldert als het nu is... dan wil je je als sponsor ver vanaf houden. En, en, uh, Egon is er niet blij, hoor. Ja, hoe werkt dat? Gaat, gaat zo'n zo bedrijf gaat Egon zich dan bemoeien... Uh, op een of andere manier met de situatie? Dat zullen, dat zullen ze ongetwijfeld doen, maar achter de schermen. Het is natuurlijk nooit ja. goed om dit in de pers te gaan uitvechten... of als, als een stel straathonden over de straat... Dat, dat, dat werkt niet, dus... maar ongetwijfeld, hè, dat, dat, dat doe je in de wielersport bij wijze van spreken ook... waar de sponsors nog veel dichter bij, het, bij, bij, bij de ploeg staan... als in het voetballen natuurlijk, hè. Maar ze zullen ongetwijfeld hier ze wel een uh, vinger in de pap hebben gehad... en toch zich daarmee gemoeid hebben. Ja. Maar er zit nu een nieuwe raad van commissarissen... en ik geloof wel dat er nu rust is, hoor, dat het nu weer gaat bouwen. Dat geloof ah, ja, ik wel. Al, al, als, als Hans Weijers als voorzitter van die raad van commissarissen... af gaat serveren, dan denk ik van ja... dan, dan, dan Ze zijn wel BOL eerst op audiëntie wel. gegaan in Barcelona. Ja, dat, maar, dat vind ik onvoorstelbaar. Dat is, in bestuurlijk is dat een icoon. Dat is ja. iemand die gewoon heel veel kan. Uh, dus als die de rust in de tent niet kan uh, terugbrengen, dan denk ik dat er uh, een klutgans En ze worden weer kampioen, dus, ja. Uh. Ja, tuurlijk. Ja, wij hebben ja, het we het hebben het eigenlijk over. Met België. Het is, uh, het is uh, zes minuten voor ja. half tien. Nou, hè? En... Mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportrover. Ja. What is for? Absoluut Aha. to me. Ah! Ja vind, ja, vind ik echt wel. Edwin ja. Star en War. Vous avez un nouveau message. In de Radio 1 sportzomer, de tour vandaag. En clubberding. De vierde etappe, die ging over 240 214 kilometer van Abbeville naar Rouen. Vier colletjes zaten erin van de vierde categorie. André Greipel, die won, nadat een van zijn grootste concurrenten ten val kwam in de laatste drie kilometer. Daar ligt hij op het asfalt. Voor Mark Cavendish is het over en uit in deze etappe. En ik hoop voor hem dat hij maar door kan. Henk Lubberding, we kregen dus niet de strijd tussen Cavendish en Greipel. Uh, snap jij die valpartij binnen die laatste drie kilometer die je plaatsvindt? Het was toch hartstikke breed eigenlijk? Ja, maar... Het, ik... Ik had vroeger liever dat het niet zo breed was. Maar Wat? dat kunnen zo niet zo vaak passeren. Kijk, nu komen er iedere keer twee of drie renners voorbij. En vaak zijn het. Uh, zijn het een knecht met een. Uh, met de kopman of met de sprinter in het wiel. Ja, en die moet dan ergens ingeparkeerd worden. Net zoals ik het zeg, gaat dat dan ook gebeuren. Ja, en dan zal er toch één een keer. voorzichtig, voorzichtig de rem moeten pakken. Nou ja, als je voorzichtig de rem pakt, dat houdt in dat in moet houden. Mm. En daar heeft iedere sprinter een Nederland. Nou, ik begreep. In een paar gesprekken dat uh, IJssel in ieder geval niet heeft geremd. En of dat de reden is, dat hij is gewoon duidelijk waarschijnlijk wel. Ja, en dan, ja, als er dan in geval in zo'n zo kluitje, dan gaan ze allemaal. Ja. Alleen, ja, niet allemaal. Ik vind het dan weer heel ja. frappant hoe kansen daar doorslingert en uh, Boris van de Hagen. Ja, dan heb je uh, gewoon een engeltje op je schouder zitten die dag. Ja, ja, zeker. Is het dan logisch dat, dat Grijpel wint? Of had jij nog iemand anders uh, naar nou, voren zien je, Nou, wanneer je, wanneer je over zo'n trein beschikt... die op vier kilometer eigenlijk gegroepeerd is, die trein... Dan moet je eigenlijk winnen. Uh, ja, met, uh, ja met, met, met de grote mannen die eigenlijk door die valpartijen uh, al te ver terug zaten... En, uh, ja, die, en die op de grond lagen, ja, dan dan kan het eigenlijk niet meer mislopen. Marco Hel, jij wilt het vragen? Aan, nou, sowieso mag het wel eens gezegd worden. Want denk. Het gaat altijd over grijpel. Logisch, hij wint. Maar die trein van Lotto Belissel die is fenomenaal. Als je dan ja. nou ziet bijvoorbeeld... Kijk naar Philippe Gilbert. Er wordt nog veel over gezegd. Hè? Vorig ja. jaar won hij alles, dit jaar wint hij niks. Een van de factoren is gewoon die die fantastische ploeggenoten gewoon niet meer heeft. Zo'n Roelands, zo'n nou Van Indert, die zit natuurlijk niet in die trein, maar hè, dus al die gasten die, die die vorig jaar had, die heeft hij niet. Zie je hè. het ook zo? En zo'n Grijpel hoe die zich daar aan optrekt aan deze jongens, dat is fantastisch. Ja, hoor. maar we moeten, we moeten wel even onderscheid maken tussen een sprint over vlakken en een sprint helling op en uh, een sprint over vlakken. Dat doet, uh, dat, doet, dat doet jouw vriend echt niet mee, hoor. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Ik heb Gilles Bijbert, Maar Gilles werd vorig jaar ook in de Amstel gelanceerd op pak en beetje Jelle ja. van Endert en zo. Hij had ja. wel die ploeggenoten toen, die hij nu bij dat, bij dat dure Real Madrid van het wielrennen, niet heeft. En je ja, ziet het resultaat. Maar kijk, vergis je niet, uh, ik heb uh, van de week Boelgaard zien rijden en zo hebben ze nog een paar van die ze hebben ze daar ook wel. Alleen, kijk, gisteren lag meneer ook een keer op de grond en had problemen met zijn schoenen. En ja, dan doe je gewoon niet meer mee in de finale. Dus ja, dat, dat heeft dan... Uh, dat is een andere invulling. Kijk, vandaag is het puur de splinters En uh, gisteren was het uh, een kant voor Gilbert. En dan heeft hij uh, wel de mannen, maar hij heeft op die dag zelf de pech dat hij, dat hij niet in, in stelling gebracht kan worden. Maar Gilbert is niet de Gilbert van vorig jaar, maar dat heeft er meer mee te maken dat hij die uitzonderlijk goede, benen, uitzonderlijk goede benen beschikt, zoals uh, Sagan, die nu wel heeft. Ja, nou, uh, nou, nou stond er een Nederlander hè, op het podium vandaag, uh, Henk. Tom Velers, die werd gewoon derde. Uh, en Hij werd uh, twee dagen geleden ook al vierde, omdat, uh, omdat Kietel uh, met, met, met, met problemen zit. Ja. Moet, uh, moet, uh, moet Argos alle kaarten maar op Tom Velers zetten? Nou, zolang als Kietel ziek is, ja, dan, dan hebben ze geen andere kaart. Dus uh, Velers is een... Uh is eigenlijk, net als bij, uh, bij Lotto, eigenlijk de Henderson... die op het laatst nog, uh, ja, ja, eigenlijk ook een geweldige sprint kan rijden. En Roelands is eigenlijk ook uh, eigenlijk van hetzelfde, hetzelfde kaliber. Alleen die jongen die komt terug van een, van een blessure. Ja, dus die zetten ze in, uh, in voorlaatste stelling. En dan is Henderson... Ja, en dat geldt uh, bij de Argos ploeg Eigenlijk is, was hetzelfde treintje eigenlijk op touw gezet... met mannen die uh, een hoog tempo kunnen rijden... die lang tempo strak kunnen houden... En op het laatst dan moet je eigenlijk een sprinter hebben die ook positie kan kiezen. En Velis kan geweldig goed positie kiezen. En dat, ja, dat, dat bewijst hij nu ook wel weer. Want uh, hij zat al in, uh, in het wiel. Uh, bijna bij, de, bij het treintje. Dus hij zit dan uh, zeg maar bij Petaki in het wiel. Die dus uh, in Krijpel zijn wiel kroopt. Nou, dan kun je met Petaki een gevecht aanraan. Ja, dan moet je dus uh, met de snuffert in de wind zitten. Nou, en achter een brede rug van Petaki. Ja, dan zit je net zo goed als, uh, als bij Krijpel. Ja. En dan heb je weer het voordeel van het treintje... Dat treintje valt van Lotto niet stil. Andere, ja. andere, andere, andere Lotto-Belisol, lotto stil. En dan ben je in voordeel dat je in die positie kunt blijven zitten. Ja. En dan zie je, ja, dan gaat Grijbel de sprint aan. Maar die mannen die komen nog geen 10 centimeter dichter. Sterker nog, ze blijven op dezelfde hoogte zitten. Ja. En, hij... dus ze, en, en, en hun zitten dan nog in de slipstream, dus daar kun je nagaan. Ja, dat, ja, wat sprinten eigenlijk is, nog om met een laatste jump te komen. Nou, uh, Gors, daar rekent ook de hele ploeg op dat hij uh, nog een keer uh, van goede huizen komt. Maar door zo'n vouwpartij kunnen wij niet precies inschatten wat die gasten moeten rechtzetten om weer in een goede positie te komen. Ja. Even, even, even kort, Henk, morgen weer een massasprint? Ja, morgen is, de, is weer een massasprint. Kijk, er zijn weinig kansen, dus, uh, dus die ploegen die uh, de sprinters mee hebben, en er zijn er nogal wat, ja, die blijven hopen dat ze toch een keer... Uh, Echt kunnensprint, niet op de grond gaan liggen. We ja, kijken wie, uh, wie morgen als eerst over de streep komt. Dankjewel, enkele beding. Okay. iets over half tien, de Ramon Sarré met het NWS-nieuws. De buschauffeurs in Den Haag gaan morgenochtend gewoon aan het werk. Om half tien na de ochtendspit zal het busvervoer wel weer stil worden gelegd vanwege overleg met de vakbonden. De hele dag hebben er geen bussen gereden in de hoofdstad. Chauffeurs hielden een wilde staking omdat ze vrezen dat hun arbeidsomstandigheden zullen verslechteren bij de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer. Een van de oudste kernreactoren van België mag tien jaar langer open blijven dan was gepland. Wettelijk gezien moet de reactor in de centrale van het Waalse Tihange in 2015 sluiten na 40 jaren dienst. Maar de regering die Roepo is vandaag overeengekomen dat reactor Tihange 1 tot 2025 stroom mag blijven produceren. En alle siliconen borstimplantaten moeten direct van de markt gehaald worden. Dat eist advocaat de Shanta Singh. Ze heeft namens het meldpunt Klachten Siliconen de rechter in Amsterdam gevraagd om een voorlopige voorziening. En als de rechter die voorziening toekent, komt het erop neer dat in Nederland per direct geen borstvergrotingen met siliconenimplantaten meer mogen worden uitgevoerd. En dat waren de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Dupele Terpstra geeft straks de oplossing voor langstuderende topsporters. Marianne Vos doet het goed in de Giro Donne. Eerst de grenscontroles. Ja, we landen in de douanevrije Schengenzone. Die willen zelf kunnen bepalen wanneer ze grenscontroles instellen. Dit tot groot ongenoegen van het Europese parlement. Dat bang is dat vrij reizen in Europa meer en meer wordt ingeperkt. Maar zo'n vaart loopt het niet, dat zei Eurocommissaris Cecilia Malmström vanmiddag in uh, debat met het parlement. Ze ziet ook geen bezwaar tegen mobiel camera toezicht mm -hmm. aan de Nederlandse grens. Hans van Balen in het Europese parlement namens de VVD. Net het debat hier gehad over Schengen in het Europese parlement, het viel mij op. Er werd heel veel vuurwerk beloofd. De lidstaten zouden botsen met het Europese parlement dat zich buitenspel gezet voelde. Ik heb er niks meer van gemerkt. Nee, gelukkig niet. Want het was een hoop gedoe om niks. Waar ging het over? De regeringen hebben gezegd, we gaan Schengen evalueren. Dus die open grenzen. En hoe dat moet bij calamiteiten, grote problemen, terroristische aanslagen... dan moet je toch wel tijdelijk je grens kunnen dichtdoen of controleren. Dus wij gaan dat uh, bekijken. Een studie. Uh, en het parlement zegt: nee, dan moeten wij bij betrokken zijn bij die studie. Ja, dat is onzin. Dat kan wel. Maar waarom laat nou gewoon in dit geval de Raad eens een evaluatie maken... En daar kunnen wij eens over praten, want uiteindelijk de wetgeving moet ook door het Europees parlement komen. En toen heb ik ook in de oude fractie gezegd mensen, laten we nou niet te hoop lopen. Want zij mogen best alleen evalueren. Maar wij doen de wetgeving mede met de raad. Dus geen gedoe. Nou, en gelukkig is het vanmiddag ook geen gedoe geworden. Dank u, Mrs. Weber, you have the floor. I'm afraid we will wake up one morning realizing that free movement no longer exists. Uw Roemeense collega, een liberaal, Renate Weber... die zei net nog in het debat tegen Malmström, de eurocommissaris... ik ben bang dat ik op een dag wakker word... en dat de grenzen weer terug zijn in Europa. Renate Weber is een prima vrouw, maar dit is gewoon onzin. Eh, niemand streeft naar het terughalen van de grenzen... Uh, alleen we moeten onze ogen niet sluiten voor misbruik, Bijvoorbeeld terrorisme, bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit. Uh, en dan mag je best tijdelijke grenzen sluiten. Maar die grenzen gaan niet dicht... als iedereen zich ook houdt aan het afsluiten van de buitengrenzen nodig is. Wij moeten in het Europees parlement harder tegen elkaar kunnen zijn... eerlijker en minder politiek correct. Dank u wel. En nu wil ik de vloer aan madame Sargentini Dank u, voorzitter. Vrij reizen is volgens mij een van de grootste goeden van de Europese Unie. En het verbaast mij dan ook te horen dat de Europese Commissie... bij monden van mevrouw Malmström nu zegt... dat het zogenaamd mobiel vreemdelingentoezicht van de Nederlandse regering mag. Ik zou zeggen, als het kwaakt als een eend en het ziet eruit als een eend... dan is het een eend. Thank you very much. Wel nee. Kijk, wat je wel ook als Europarlementariër moet aanvaarden is openbare orde is een nationale bevoegdheid. Dus als er een ramp zich voordoet, een epidemie, uh, terroristische aanslagen... Uh, enorme grote voetbalrellen die bijvoorbeeld over de grens kunnen, zouden kunnen komen... dan moet je grenscontroles tijdelijk kunnen instellen. Daar gaat het Europese parlement niet over. En de Europese commissie ook niet. Dat moet je als lidstaat kunnen doen. Alleen je moet het niet misbruiken door in feite weer de oude grenzen terug te halen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het Hammer van der Zand en Robert Miller. Elle sort de son lier, tellement surdel. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, tellement sorcelle. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène. ja met de ja. M, M. Dat is andere grote hit ook weer van. Laten. Uh, zullen uh, taxi? Ja, zullen taxi. Goed. Ja, als halve belg moet je dat weten. Ja, dat was zonder meer. In de rij in Amsterdam werd uh, vanmiddag de Olympische ploeg overgedragen. Atleten en bobos, dat uh, noemt de staan Die waren verzameld in de hal. Een bijdrage van verslaggever niet mee. Dames en heren. Over 23 dagen starten in Londen de Olympische Spelen. Dan is het nu tijd voor de chef de mission... ook van de Olympische Sports, dames en heren, Maurits Hendricks. Ja, wij, wij zijn een, een nuchter land. Blijf gewoon met je voeten op de grond staan. Maar we zijn tegelijkertijd ook een land... wat enorm enthousiast kan worden, enorm trots kan worden... op oranje prestaties. Ik denk dat hier een oranje zit... Waar je trots op kan zijn. We hebben nu een ploeg van hoeveel mensen? 178 sporters. Kunnen daar nog mensen bij? Ja, we hebben Yvonne Hak en Bram Son nog die lopen. En volgens mij, Luik kan nog uh, de 200 meter uh, normaal. Die zit al wel in de ploeg natuurlijk. Dus er zouden nog twee sporters theoretisch bij kunnen komen. Wat is de meest gestelde vraag? Want iedereen wil iets van je. Ja, uh, je krijgt de geijkte vragen. Wat is je gevoel? Ben je er klaar voor? En vervolgens zijn er even wat serieuzere vragen over hoe belangrijk is het nou dat die ploeg wat kleiner is. Uh, hoeveel medaillekanshebbers hebben we? Uh, ja. Tunde Nooyen gaat toch. Jij als hockeyman, uh, hij als routinier. Uh, ja, doet je dat nog goed of zeg je van ik sta er zo ver vanaf, ik heb er geen mening over? Of vind je dat ergens toch mooi? Nou ja, goed, ik bedoel, het is aan elke coach om te zorgen dat de beste sporters naar Londen gaan. En als jij een teamcoach bent, ik heb dat zelf vier Olympische Spelen gehad. Ja, dan, moet je hem, en, uh, dan ben je aangesteld om beslissingen te nemen. En uh, ik weet één ding zeker, Paul van As uh, heeft uh, zijn selectie samengesteld. Met de volle overtuiging dat dat de beste selectie voor Londen is. En uh, dat gaan we daar zien. Uh, ja, dat is natuurlijk geweldig. Ik bedoel, uh, het is waanzinnig om uiteindelijk, uh, nou, het werd vandaag al gezegd. Uiteindelijk ben je één van de 180 mensen die dan, uh, die dan namens uh, Nederland, uh, 17 miljoen mensen uiteindelijk... Uh, naar Londen gaat, ja, dat is natuurlijk wel uh, iets om heel erg trots op te zijn. Als je het me van tevoren had gevraagd, dan had ik het uh, waarschijnlijk niet zo kunnen voorspellen. Maar ja, het is nu uh, zoals het is. En uh, ja, vandaag uh, aanwezig geweest bij de, bij de teamoverdracht. Dat is wel apart, na alles wat er, wat er gebeurd is. Maar uh, ja, het belangrijkste is dat ik uh, samen met de groep dat we nu lekker aan het trainen zijn. Is het makkelijk om het achter je te laten? Nou, als de bal aan het rollen is, dan, uh, dan ben je aan het doen wat je het leukste, uh, wat je het leukste vindt. En, uh, dan ben je aan het doen wat je al heel lang aan het doen bent. En uh, ja, het uh, worden dan uh, wellicht uiteindelijk mijn, uh, mijn vijfde Olympische Spelen. Ja, dat uh, ja, is wel heel erg mooi. Je bent op leeftijd, je bent de routinier, de nummer 14 van het hockey. Ik bedoel, misschien wel een legende, gouden medaillewinnaar. Daar sprak ik ook wel mensen die zeggen dan van ja, misschien krijgt hij het wel als een soort van prijs dat hij mee mag. Ik bedoel, speelt dat enige rol? Nou, dat uh, doet in sport denk ik niet uh, ter zake. Ik bedoel, uh, uiteindelijk uh, uh, kiest de, kies de coach degene die die, uh, die wil hebben uh, binnen, ben, uh, binnen zijn 16 om uiteindelijk te bereiken wat je als ploeg wil bereiken. Nou, en uh, zo is het dus kennelijk. Dames en heren, het team, het Olympisch team... onder leiding van chef de mission, Maurits Hendricks. Geef ze een applaus. Ja, druk geklapt vanmiddag bij die uh, teamoverdracht voor de Olympische Spelen. En uh, ook aanwezig was daar uh, Douglas Trepstra, voorzitter van, uh, van de Schaatsbond. Um, ja, u, uh, de overdracht voor de Zomerspelen, u bent daar als uh, voorzitter van de Schaatsbond. Wat doet u dan? Nou, ik was uh, uh, uitgenodigd door André Balhuis om een uh, verhaaltje te houden. Niet tijdens de overdracht zelf, maar daarvoor. Er was een lunchbijeenkomst met een aantal mensen van het departement en vanuit de... De bestuurlijke wereld van de sport. Uh, om uh, te kijken wat we in de afgelopen uh, twee jaar met elkaar hebben gedaan. Uh, om ervoor te zorgen dat de samenwerking, het partnership tussen de bonden en het NOC-NSF. Uh, beter zou verlopen dan twee jaar geleden. Uh, toen bij de overdracht naar Vancouver zijn een aantal dingen echt fout gegaan. En toen hebben we gezegd: van, ja, met name André Bolhuis, de nieuwe voorzitter, uh, heeft aangegeven. Ja, dat zit in de categorie 1 niet weer, dat moeten we echt anders doen. Uh, en wij hebben daar ook als KNSB volop in geparticipeerd. Uh, en het resultaat stond er vandaag. En uh, André Bollers heeft mij gevraagd om iets te vertellen... over hoe het was en hoe we het nu vandaag ervaren. Mm -hmm. En dat is wel een wereld van verschil. En het dat grootste is verschil goed is, goed. is dus, die, die, die, wat u eerder al zei... de betrokkenheid van de bonden bij... Uh, ja, je had het gevoel dat je volstrekt niet meer aangesloten was als bond... op wat er met je eigen sporters gebeurde... Uh, en het heette uh, heet een overdracht te zijn. Uh, maar ik kan me nog herinneren, twee jaar geleden... was het bestuur van de KNSB niet eens uitgenodigd. Mm. Uh, wij moesten onszelf uitnodigen. En toen kwamen we op de achterste te zitten. Dan vind ik het niet erg om op de achterste te zitten. Maar ik vond het wel een metafoor voor... hoe er op dat moment uh, tussen bonden en het NOC-NSF uh, werd geacteerd. En we uh, ja, dat is toch wel een beetje een rare gang voor zaken. Nou, genoeg over de uh, toen. Uh, nu even naar het nu. Uh, mooie jasjes, mooie pakken. Ja. Was het naar wens allemaal? Ja ik, ja, ik moet zeggen, ik heb daar niet zo verschrikkelijk veel verstand van. <laughs> het werd daar. Maar <laughs> nou, vind, beetje... Ik vind het snel mooi. Nee, hè? Maar, nee, ik wil waar ik naartoe wil is natuurlijk dat het een beetje Engels aandoet. Ja, nee, maar dat, dat was ook zo. Zo werd het ook gepresenteerd. Er was een uh, uh, presentatie van iemand op het podium... die vertelde uh, waardoor hij zich in de achterliggende periode had uh, laten inspireren. Of de mensen daaromheen ook. En dat was toch wel uh, de Engelse <coughs> traditie. Dus uh, heel veel uh, Engelse uh, Kledij Vanuit het cricket en vanuit het tennis. En uh, ja. welke sporten ook maar de, vandaan. De, de lijnrechters bij Wimbledon hebben dezelfde jasjes. Ja, je, Zwarte je, jasjes met een witte bies. Ja, je zag dat inderdaad ja. uh, net. En uh, nou ja, dat, dat is wel leuk. Um, en uh, nou ja, goed, het is dan ook wel leuk om dat dan op het podium te zien staan. Uh, maar als je mij vraagt, van, nou ja, vind ik dat nou heel erg belangrijk? Nee, dat ja. is voor mij niet heel erg belangrijk. Hm. Nou, nou, nou bent u uh, bestuurder, manager, heeft allerlei bestuurlijke posities gehad. De chef de mission is Maurits Hendriks. Uh, wat vindt u van hem? Ja, ik ben wel onder de indruk van, uh, van hem. Ik, uh, uh, Maurits is iemand die uh, niet voor 100% gecommitteerd is... maar uh, die loopt echt de benen in onze lijve aan om echt alles top uh, te faciliteren voor de sporters. Uh, Kent de wereld uh, van de sport natuurlijk door en door. Is zelf een topsporter geweest. Uh, kan zich helemaal uh, verbinden met die wereld van de topsporter. Uh, weet wat zo'n uh, sporter nodig heeft... En, de gedrevenheid spat er vanaf. En, uh, ik ben wel onder de indruk van die man. En uh, uh, ik vind ook dat NOC-NSF dit top-professioneel uh, voorbereidt. Uh, als hij straks met, uh, met uh, drie medailles terugkomt. Ja, nou ja, oké. Okay. Dan uh, wordt hij daar weer op afgerekend. Maar hij heeft nu. Nee, hij heeft het, het dan niet gelegen? Uh, nee, maar hij heeft nu in ieder geval uh, uh, de taak om uh, de zaak superprofessioneel voor te bereiden. Dat hmm. vind ik ook wat je mag vragen van het NOC en NSF. En ik denk dat, uh, kijkend naar wat er nu staat, uh, dat dat ook zo is. En natuurlijk is het zo dat Nederland in de komende weken... niet zozeer uh, zal inzoomen op de voorbereidingen... en uh, wat er allemaal gebeurt in Londen zelf en hoe ze... In, uh, ...in uh, accommodatie zitten, noem ze maar op... ...maar dat het vooral beoordeeld zal worden op de prestaties. Ja, dat is ook inherent aan de sport. Dat uh, is ja, iets wat de komende weken gaat gebeuren. Die. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Ja. Ja, daar, daar, ik zei, daar is hij niet verantwoordelijk voor. En daar is hij natuurlijk wel verantwoordelijk ja, voor. Nee, maar maar, maar ik bedoel dat heeft dat... aan zijn voorbereiding heeft het dan in ieder geval niet gelegen? Nee, zoals er nu naar uit is, zijn, niet... heeft het daar in ieder geval niet aangelegen. Ik vind dat NOC-NSF een compliment verdient... ...voor de manier waarop ze het hebben gedaan... ...en ook de wijze waarop ze dat nu samen met de bonden hebben gedaan... Ja. Uh, Af. Uh, even naar een andere zaak van uh, eerder vandaag, dat het uh, nieuws nogal bezig heeft gehouden. Dat is die boete voor uh, langstuderende uh, studenten en met name dan ook voor uh, topsporters. Daar ging het uh, ging het vandaag even over. Uh, en onze rubriek aan de lijn was uh, CDA Tweede Kamerlid Sander de Rouwe die daar iets over zei. Laten we daar even naar luisteren, straks uw reactie. Een instelling kan er zelf ook nog voor kiezen om dat, uh, om dat uh, extra geld bij te doen. De bedoeling is dat we in Den Haag niet allemaal kleine regeltjes bedenken... voor allemaal kleine groepen, maar dat we zeggen... er zijn uitzonderingen, die zijn soms heel divers. Laat nou een instelling zelf even bekijken wat hun eigen profiel is... welke keuzes zij zelf willen maken. En daarvoor is ruimte. Dus wat mevrouw Bussemaker vanochtend op de radio verkondigde... klopt gewoon niet. Zij nee. heeft de ruimte, maar maakt er kennelijk geen gebruik van. Ja, voor alle duidelijkheid. Het Bussemaker die had gezegd van ja, dat uh, uh, Hogeschool Amsterdam... die zegt van ja, er is geen ruimte... Er is geen geld voor. Toen was het antwoord, uh, een paar uur geleden, van Sander Drouwer. Die zegt, nou, je hebt het profileringsfonds. Uh, je hebt uh, basisbeurs. Je hebt een sportsubsidie. Je hebt een speciale uitkering voor de topsporters. Dus er is ruimte genoeg. Er is geld genoeg. Je moet alleen zelf bepalen wie het krijgt. Ja, maar je moet... Wat, wat Sander Drouwer doet... Uh, dat deed hij overigens wel knap, maar ik dus van de radio ook. Hij gooit wel een aantal dingen heel makkelijk op één grote hoop... Uh, dat profileringsfonds uh, dat bestaat voor het hoger onderwijs. En ik heb uh, mij uh, tijdens die uitzending eens even laten informeren... wat betekent dat nou voor mijn hogeschool in Holland? Dat gaat om een bedrag van 114.000 euro... wat wij beschikbaar krijgen per jaar voor ongeveer 35.000 studenten. En dat profileringsfonds dat is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen... van studenten die eigenlijk het niet kunnen plooien vanwege... of uh, een handicap, een beperking of uh, welke sociale omstandigheid dan ook maar. Uh, waarbij die uh, student eigenlijk net een extra duwtje in de rug nodig heeft... om uiteindelijk die studie te kunnen, überhaupt te, de studie en te kunnen En zit de topsporter op. daar ook in? En de Sander Drouwer die zegt van nou, breng die topsporter dan ook maar in. Dat, uh, dat kan. Maar dat, kun, is, dat, is op niet, dat is nu niet zo? Nee, dus uh, nee. Nou, je, je, kunt die, die, de, je kunt die student daar inbrengen, die topsporter. Maar eh, ik heb daar twee overwegende bezwaren tegen. Eén, ik vind dat je de topsporter, de echte toppers... Niet uh, onderhevig moet maken uh, aan de willekeur die daar gaat ontstaan. Dat is één. Want ik vind dat je die eigenlijk in alle rust, als het ware... in die positie van de topsport moet houden. En volledig moet faciliteren daar waar het kan. En de school gaat anders bepalen wie een topsporter is. Ja, maar dan ga, ga je via dat profileringsfonds kiezen. Van uh, Jan krijgt het wel, Piet krijgt het niet. Uh, uh, uh, dus ik vind dat je de topsporter daar, als het ware, uit moet houden uit dat debat. Dat want, als je, want als je en dan een topsporter geeft... kan je het niet aan iemand met een beperking nee, geven? twee. Een... Dus ik vind ook dat je het vanuit die overweging niet moet doen. De profileringsfonds is echt bedoeld om de mensen die het echt nodig hebben vanuit sociale, maatschappelijke... of wat voor omstandigheden ook maar, een duwtje in de rug te geven. En als je daar dus weghaalt, dan heb je dus minder middelen... om uh, um, juist die groep waar het voor bedoeld is te ondersteunen. Nou, ik, ik, ik, ik, dit verhaal dat, dat is vandaag in één keer uh, heel massief op de kaart gekomen. We hebben het voordeel dat we... Uh, de voorzitter van de KNWU als voorzitter hebben van is. Uh, uh, Jet Bussemaker is oud-staatssecretaris van sport. Ik ben voorzitter als uh, hogeschoolbestuurder bij een Holland betrokken van de KNSB. U heeft en wij hebben mensen Nee, we hebben met z'n drieën een portie geleden al gezegd van dit moeten we gewoon agenderen. Omdat wij zien dat de topsporters die wij hebben zeer gedreven zijn, zeer gemotiveerd. Maar ze redden het over het algemeen niet. Dus we moeten ze uiteindelijk dat, uh, we moeten ze wat faciliteren. Nou Vandaag is het uh, uh, stevig op de wagen uh, gekomen. En uh, toeval wilde dat ik uh, en de staatssecretaris vanmiddag tegenkwam. Staatssecretaris Zijlser heeft overigens nog een glas met zee over me heen gegooid. Dus ik plak wat niet, niet Dat heeft hij weer helemaal niet opzettelijk Ze gedaan. deugen uh, niet. <laughs> nee. en, uh, uh, uh, uh, uh, en ik heb ook even gesproken met Keerde Dielissen van het, uh, het NRC-NSF. En wat is er uitgekomen? En Ik heb, ik heb, ik heb tegen, uh, tegen een halve zaal gezegd, stel je nou eens voor dat wij zeggen van, we doen het niet vanuit de profileringsfonds... maar we zoeken een mogelijkheid om publiek-privaat iets te ondernemen. Stel je nou voor dat de overheid zegt van, uh, wij willen uh, een fonds uh, supporten. Dat hoeft helemaal niet om astronomisch grote bedragen te uh, gaan. Waar hebben uh, we het dan over? Nou, je hebt het in de orde vergroten van een paar miljoen. Uh, en je zorgt ervoor dat ook het bedrijfsleven een deel van het fonds uh, vult. En je brengt het onder verantwoordelijkheid van het NOC NSF... Die dan zegt van, maar maar uh, wordt zo langzamerhand niet voortdurend een beroep gedaan op bedrijfsleven? Theaters nou, moeten maar uh, geld nou ja, nee, zien tegen nee, het bedrijfsleven. Ja, Al, als is... als, als uh, Mark van Alex van Marden dan een film wil maken, wordt er tegen een zet. Je ja. moet maar uit het bedrijfsleven. Ja, dat heeft alles te maken. Nee, maar het heeft alles te maken met een terugtreden overheid. Maar tegelijkertijd, ja. nee, maar Jack, wat je, wat je wel ziet, is dat het bedrijfsleven op een geweldige manier profiteert van topsport. Ja, Ik wil even terug naar het idee. Want. Het voorstel nou, is... Nou, dus wij niet. Ik wel, en ik ga erover. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ik dat het bedrijfsleven profiteert natuurlijk ook van wetenschappelijk onderzoek. En daar zie je ook een soort beweging. Eh, dat... Uh, uh, er er grote druk is om de financiering van het ja. wetenschappelijk onderzoek... ook voor deel te halen uit ja. het bedrijfsleven. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb daar verder nu geen uh, heel lang betoog nee, over. De, ja. maar, uh, ja, maar ik wil even concreet naar, uh, naar naar dat voorstel. Want het voorstel is dus om uh, een fonds te creëren... waar geld in wordt gestort door bedrijfsleven het en door de overheid. Een topsportfonds. Ja. Voor studenten. Voor studenten, waar een paar miljoen uh, in terecht moet komen. Ja. Dat wordt door wie beheerd? NSC, NSF. Stelt ook de criteria vast. En wie ook de criteria. Wie, wie, die, ook de criteria. Dus die Uiteraard. bepalen ook welke sporters... Uiteraard. Dat moet ook zo dicht mogelijk bij... De topsporter moet uh, wat dat betreft zo dicht mogelijk... bij uh, objectieve criteria komen van de zijde van het en NSF. En het moet juist verbonden zijn aan uh, studeren. Ja. Uh, aan de student. Ja, ja. En, en, en, en waarom, waarom zou het bedrijfsleven dat, de, daar geld in stoppen? Ja? Wat nou, is in der voor hem? Je, je kunt ook andere einders zeggen van... Kijk, het bedrijfsleven heeft op dit moment heel veel baat bij topsport. Uh, wij, wij hebben enorm grote ambities uh, daar waar het gaat om de ontwikkeling van topsport. We willen bij uh, de, tien, uh, de top 10 in de wereld horen. Uh, daar hoort dus ook de ontwikkeling van het klimaat van topsport bij. En wat we dus nu doen, is dat we eigenlijk op een hele halfbakken manier mee omgaan. Tegelijkertijd, die studenten, die willen ook nog nadenken over hun eigen maatschappelijke carrière. Dus wij als in Holland bijvoorbeeld, uh, wij hebben nu een aantal, uh, uh, aantal topsportstudenten. Topsport, twee naar de Olympische Spelen die worden buitengewoon intensief begeleid en goed gefaciliteerd. Maar wat ik nu zie is dat ondanks het feit dat de studenten gefaciliteerd worden, zij zelf wel een prijs moeten betalen van hmm. 3000 euro per jaar, omdat zij in de categorie van langstudeerders gaan horen. Ja. Nou, ja maar en maar ja, nee nee nee nee nee. Nee nee, nee nee nee. Jack ik zeg het even tegen jou, want je wou wat gaan zeggen. We mo moeten er even een punt achter zetten, want we gaan even naar Marjane Vos... Uh, die het in de ronde van Italië heeft. Ja. Goed, mag ik even aan Marjane Vos voorleggen wat jij hiervan vindt... Uh, voordat we het over de ronde gaan hebben. Marjane, goedenavond. Goedenavond. Ja, tops, uh, Studerende topsporters die, uh, die zouden 3000 euro moeten betalen... als ze te lang over hun studie doen. En daar wordt nu een fonds, is het voorstel, voor opgericht. Uh, hoe kijk jij er als topsporter tegenaan? Nou ja, goed, ik heb zelf ook geprobeerd om... Uh, om een studie naast de topsport te doen. In mijn geval uh, ja, was dat heel lastig te combineren. En heb ik er uiteindelijk voor gekozen om, uh, om wel volledig voor de topsport te gaan. Uh, maar ja, goed. Uh, je wil inderdaad ook wel denken, nadenken over je toekomst. Hm. En als je, voor, je ja, voor, voor jezelf, maar natuurlijk ook wel voor je land uh, uitkomt... dan is het misschien wel goed om, uh, om daar fonds, ook nog ja. Ja, ook een topsportfonds... Uh, daar die, die sporters faciliteren om in ieder geval wel een studie te kunnen doen, maar daar dan dus langer over doen. en uh, ja, ik denk wel dat het heel goed is om daar uh, over na te denken en anders anders gaan er heel veel sporters afhaken, denk ik uh, bij de studie en dat zou zonde zijn. Nou, hier bellen we jou natuurlijk niet alleen voor, eh, Marianne... want eh, jij rijdt de Giro Donne, de, de, de Giro voor vrouwen in Italië... Terwijl, terwijl de heren de Tour de France afwerken. In de schaduw natuurlijk een beetje van de Ronde van Frankrijk... maar we eh, moeten je even in het zonnetje zetten vanavond... want je hebt drie etappen behaald tot nu toe. Je bent de leider in het algemeen klassement. Ja, dat gaat, gaat uitstekend, hè, met jou? Ja, ja het gaat inderdaad uh, heel goed. Ik had uh, vooraf niet gedacht dat het zo zou gaan... En... Al beginnen met, een, met winst in de massasprint en toen in de tijdrit, dat was, uh, was fantastisch. Maar om vervolgens ook weer het roze te pakken naar een bergetappe. Ja, ja dat uh, had ik zelf van tevoren niet verwacht. Ja, waarom, waarom dacht je niet? Ja, je had je sleutelbeen gebroken, maar waren er verder nog aanwijzingen dat je dacht, uh, dit ga ik niet redden? Nou ja, goed vooral dat sleutelbeen, dat ik hm. er wel even uh, roet in het eten. En het Giro was, uh, nou ja, uh, even, ja, het is nu een maand voor de spelen, dus... Um, niet zozeer een, uh, een grote piek. Maar ja, een maand voor de spelen ben je ook niet totaal uitvorm. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, ja, pakt het allemaal goed uit. En na uh, de sleutelbeenbreuk toch weer snel hersteld. En uh, nu is het, uh, het is nog geen zes weken na de na de val. Dus uh, heb je er nog last ik ben van? Heel erg blij. Uh, nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Het is nog uh, af en toe een beetje stijf. En ja. Uh, yeah lichtgevoelig, maar eigenlijk uh, denk ik er in de koers helemaal niet meer aan. Nee, maar Marianne, is, moeten we niet eigenlijk gewoon terug naar vroeger? Vroeger was alles beter, niet altijd. Maar in dit geval wel, want vroeger was er een tour féminin. Die startte gewoon halverwege de mannen uh, uh, etappen en eindigde gewoon uh, op dezelfde plek als waar de mannen eindigden. Met al dat publiek, met al die toeters en bellen eromheen... moet dat niet gewoon terug? Uh, heel graag, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, nou hebben we hier... de al het publiek in de Toeters en Bellen ook wel een beetje hoor, in het Giro van Italië. Want die roze trui die, die spreekt toch gewoon aan. Dit uh, is de Giro en, en in Italië ja, maakt het dan eigenlijk weinig uit of er nou een man of een vrouw op die fiets zit. Dus dat, uh, ja, het is hier echt wel aansprekend en dat is wel heel leuk om te merken. De sfeer is geweldig en ja, ik koers echt wel heel graag uh, ja, in, in Italië en zeker uh, de Ronde van Italië. Maar ja, een uh, tour de France zou natuurlijk ook heel mooi zijn. Dus als we die weer uh, terug op de uh, kalender kunnen krijgen, dan, uh, ja, dan doe ik zeker mee. Ja, drie etappes nog te gaan, Marjan. Zondag de finish. Je staat 1,44 voor op de Amerikaanse Stevens. Ga je redden. Hè? Nou goed, er komen nog wel lastige etappes aan, ja, maar uh, ik sta er goed voor. En uh, nou ja, we gaan met, uh, met onze ploeg uh, we gaan alles aan doen... Om die, uh, om die roze trui natuurlijk in Bergamo nog te houden. Ja, namens de hele of tafel Bergamo. hier veel succes daarmee. Dank je wel, jongen. Goed, zometeen uh, na meer van Terp staan, Want die gaat zo bellen om meer steun te krijgen voor de Topsportfonds. En volgens mij is die steun wel goed. Zometeen meer details na Echt Tot zo?